1 uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. Goedemiddag. De Kamer reageert verdeeld op uitspraken van Teven. Steeds meer schade door fraude bij internetbankieren en zware explosies en beschietingen in Damascus. Vanmiddag in het oosten veel bewolking en wat motregen, in het westen een paar buien met tussendoor wat zon. Een matige tot vrij krachtige zuidenwind wordt het 16 of 17 graden. Vanavond en vannacht vooral aan de westkust een bui. Maar in de rest van het land blijft het dan droog. Morgen eerst nog wat zon. Maar smiddags dan is er meer bewolking en volgen op steeds meer plaatsen buien. De dood van de inbreker is het risico van de crimineel, zegt Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van de inbraak in het Brabantse Diesen. Bij een ruzie met de bewoners kwam een van de inbrekers om. Teven spreekt van een tragisch geval dat het terecht is dat de bewoners niets zijn aangehouden. Nou, ik kijk eens een algemeen aan naar die gebeurtenissen... en ook andere gebeurtenissen waar dat is voorgekomen... dat de dood van iemand natuurlijk altijd te betreuren is. Dus laat dat helder zijn. Maar inbreken en overvallen plegen en inbreken... is wel een risico van de inbreker of de overvaller. Dat moet ook helder zijn. Zegt u nu met zoveel woorden... dat is zijn verdiende loon van de inbreker? Nee, u hoort mij zeggen dat is het risico wat je aanvaardt... als je inbreekt in andermans leefomgeving. Maar waar ligt dan die grens? Nou, waar die grens ligt, wordt nu onderzocht. Dat zal in elk concreet geval zal dat worden onderzocht. Maar helder moet wel zijn dat het niet zo kan zijn... dat iemand wordt overvallen of dat wordt ingebroken in je, in je woning. Dat je dat constateert dat, dat, dat er iets aan de hand is. Dat je jezelf verdedigt, ook wellicht je gezin verdedigt. En dat jij dan ogenblikkelijk degene bent... die met het politiebusje wordt afgevoerd naar het bureau... om daar in de cel te worden opgesloten. Dat kan niet de bedoeling zijn in dit land. Nou zeggen critici, ook in de Tweede Kamer, u roept met deze beleidslijn op tot geweld? Nou, deze beleidslijn is er vanaf eind 2010. We hebben helder gezegd, het wordt wel onderzocht wat er is gebeurd... maar mensen die zichzelf verdedigen... die worden de overheid niet ogenblikkelijk opgesloten. Zo simpel is het en dat is in deze zaak ook niet gedaan. Maar de lijn lijkt, je mag iemand het huis uit meppen. En dat is in dit geval gebeurd, met de dood als gevolg... Bent u dan niet te ver gegaan met zo'n oproep? Nee, absoluut. Ik ben helemaal niet te ver gegaan met deze oproep. Het moet altijd proportioneel zijn. Dat wordt ook onderzocht achteraf of dat gebeurd is. Maar mensen mogen wel hun eigendommen verdedigen... en mensen mogen ook een lijf en leden verdedigen en ook hun gezin. En daar staan we voor als kabinet. Was het niet verstandiger om als bewindspersoon... u even op de vlakte te houden zolang het onderzoek nog loopt? U heeft nog geen idee wat zich daar precies heeft afgespeeld. Nee hoor, het gaat me niet om deze concrete zaak. Want uh, dit is de beleidslijn die we in 2010 hebben, hebben ingesteld als kabinet. Maar toch heeft u juist in deze concrete zaak deze uitspraken gedaan? Nou, ik ben er heel blij mee dat uh, het openbaar Ministerie en politie... in deze zaak voor gekozen hebben om die mensen niet ogenblikkelijk aan te houden zoals in het verleden gebeurde. En of die mensen eh, door zijn geschoten in hun zelfverdediging... dat moet allemaal onderzocht worden, dat weet ik niet. Daar ga ik ook helemaal niet over. Maar ik roep absoluut niet op tot geweld. Ik roep wel op tot een weerbare samenleving. Het kan niet zo zijn dat mensen maar alles over zich heen moeten komen, uh, laten komen... boem moeten roepen en het huis uit moeten vluchten... als ze worden overvallen, het worden ingebroken. Zo werkt het dan. Dat was de staatssecretaris Fred Teve... in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Ik ga nog even met hem door. Met Michiel wel te verstaan. Michiel... Uh... Ja, zijn er reacties intussen op de uitspraken van de staatssecretaris, hè? Nou, zeker, ja. Um, de staatssecretaris heeft, uh, om kort te zijn... Uh, de knuppel wederom in het hoendenhok gegooid... Opnieuw zie je nu de discussie oplaaien... Uh, die uh, twee jaar geleden eigenlijk is begonnen... met het inzetten van deze beleidslijn... om uh, ja, mensen die zichzelf verdedigen in zulke gevallen... niet meteen op te pakken, maar met de, ja, als verdachte aan te merken... met een speciale positie, je hoorde het de staatssecretaris net zeggen. Ja, en opnieuw zie je uh, de kritiek oplaaien... Uh, dat dit eigen richting in de, in de hand werkt. Het, roep, uh, het is een oproep tot geweld, zegt bijvoorbeeld uh, Nina Kooijman van de SP. En zij vreest uh, dat hier hiermee een soort geweldsspiraal ingaat. Dat bijvoorbeeld inbrekers straks ook bewapend op pad gaan. Ja, D66-er-Schouw spreekt in dat verband van een uitglijder. En CDA en GroenLinks zijn ook kritisch. Ze zeggen: Ja, het is voorbarig. De zaak is nog niet eens onderzocht. En bovendien moet een bewindspersoon niet ingaan op individuele gevallen. Hm. Ja, en dan ja, dat ander... doet hij ook niet, zegt hij. Hè? Hij gaat niet over dit ene geval praten, toch? Ja, maar toch zegt hij wel Net dat jou, de dood uh, van, de, uh, van de inbreker het risico is van die crimineel. Hm. Uh, dus in die zin reageert hij wel heel duidelijk naar aanleiding van hm. dit geval. En zegt ook blij te zijn ja. dat in dit geval um, ja, de, de mensen die zichzelf verdedigden uh, niet zijn opgepakt. En ja. zien worden als slachtoffer. Ja. Uh, ja, precies. Die reacties, ligt dat nou... Anders dan uh, in 2010. Toen zagen we uh, Rutte, Wilders en Verhagen naast elkaar staan. Kan ik ja. nog zo voor de geest halen. En toen werd dat verhaal ook verteld. Je mag je spullen verdedigen. Je mag uh, een, een inbreker uh je huis uitslaan. Nou ja, je ziet de PVV nu uh, overhellen naar de andere kant. Uh, die vindt dat TV uh, niet ver genoeg gaat. En wat nu opvallend is vooral, is de positie van de Partij van de Arbeid... is altijd zeer kritisch geweest over deze beleidslijn. Dat uh, zou inderdaad eigen richting in de hand werken... een oproep tot geweld zijn. En nu is de Partij van de Arbeid veel gematigder. Ik denk dat dat te maken heeft met uh, coalitieonderhandelingen... Uh, je hoort een nu een veel genuanceerder reactie. Uh, de Partij van de Arbeid, uh, Kamerlid Marcouche, zegt... Uh, ja, inderdaad, mensen moeten zichzelf kunnen verdedigen... en als ze dan als verdachten worden aangemerkt... is een leidensweg, zo zegt hij. Het enige waar hij wel afstand van neemt... is dat hm. de dood uh, voor risico van de inbreker is. Michiel Breedveld, dankjewel. Voor het eerst is een bolletje slikker opgepakt in een trein. Het is een Fransman en hij zat in de internationale trein van Duitsland naar Utrecht. Gedroeg zich verdacht tijdens een routinecontrole en de marchocee ontdekte dat hij bolletjes had geslikt. We weten dat de man een hele reis heeft ondernomen om niet via Schiphol Nederland binnen te komen. Hij heeft geprobeerd de controles daar de scherpe controles te omzeilen. Via een ander land is hij binnengekomen en uiteindelijk met de trein wilde hij vanuit Duitsland. Richting Utrecht. En in Arnhem is hij dus aangehouden op verdenking van drugsmokkeling. In Rotterdam is levenslang geëist tegen een 27-jarige man. die verdacht wordt van vier moorden en één poging tot moord. De man zou vorig jaar mei in zijn huis in Helmond zijn ex-vriendin hebben doodgeschoten. En vier dagen later reed hij naar Zwijndrecht. waar hij een andere ex-vriendin, haar zus en haar moeder doodde. En hij schoot ook op de vader van het gezin, maar die overleefde dat. De dader en alle slachtoffers komen uit Azerbeidzjan. De man ontkent dat hij zijn daden had gepland. In Griekenland is een 24-uur-staking aan de gang... tegen nieuwe bezuinigingen van 11,5 miljard euro. Die staking is uitgeroepen door de twee grootste vakbonden van het land... die zeggen dat de bevolking al hard genoeg is getroffen... door de bezuinigingen die intussen al zijn doorgevoerd. Banken en postkantoren blijven vandaag dicht in Griekenland. Ook het openbaar vervoer ligt er bijna stil. En verwacht wordt dat duizenden Grieken de straat op gaan. In Athene zijn duizenden politieagenten op de been om geweld te voorkomen... zoals bij protesten eerder dit jaar. Dit is het NOS Journaal, het dooralt meegens. De schade die ontstaat door fraude bij internetbankieren, die loopt op. Het afgelopen half jaar maakten criminelen via internet meer dan 27 miljoen euro buiten. Dat is 14% meer dan in de eerste helft van 2011. Blijkt allemaal uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Banken. Yvonne Willemsen is teamleider fraudebeheersing van de bankenkoepel. Goedemiddag. Dag, goedemiddag. De teleurstellende cijfers? Nou, ik het is, We hebben al een aantal jaar natuurlijk uh, een toename gezien van uh, de schade van uh, internetbankieren. En uh, dit jaar is eigenlijk wel een vervlakking opgetreden. Hè. We hebben vorig jaar echt uh, van 2010 hadden we nog 9,8 miljoen euro schade. In 2011 was dat natuurlijk al opgelopen naar 35 miljoen. En die scherpe stijging uh, die is wel wat afgevlakt gelukkig. En, en die criminelen, hoe gaan ze te werk deze dagen? Nou, je ziet dus inderdaad met name als je kijkt naar internetbankieren, dat ze een aantal uh, werkwijzen hebben, hè, of ze proberen het door middel van uh, het vissen van de persoonsgegevens, hè, of inlogcodes, dat noemen we zo mooi phishing. Ja. En dat gebeurt iets minder. Die uh, netmailtjes, waarbij je... Uh, die netmailtjes, uh, ja. precies die je moet inloggen en waar je je gevraagd wordt allerlei gegevens te geven. Ja. Uh, dat gebeurt gelukkig minder, want mensen zijn toch alerter daarop geworden ook. En je ziet nu wel een verschuiving naar echt maar, zeg maar, de schadelijke software dat, dat optreedt. De schadelijke software, er wordt iets uh, achter je rug om op de computer gezet? Precies. Criminelen die hebben allerlei ontwerpen speciale software en daarmee infiltreren ze eigenlijk de computer uh, van, uh, van de consument van de klant. En zo ontdekken ze bijvoorbeeld wachtwoorden en dat soort zaken. Ja, of je wordt bijvoorbeeld je denkt dat je dan op je site van de bank bent, maar je bent toch uh, onder water naar een andere site zeg maar gedirigeerd zonder ja. dat je dat in de gaten hebt. Altijd letten op het slotje, hè? In, uh, in de onder browser? Onder andere, ja, en ja. ook gewoon zorgen dat je goede antivirus scanners hebt en altijd een. Uh, uh, actuele uh, besturingssysteem. Ja. Dat helpt in ieder geval. En wij als banken doen het ook het uh, nodige om te voorkomen... dat dit soort uh, aanslagen natuurlijk uh, succes hebben. En de banken vergoeden die nou altijd de schade als iemand slachtoffer wordt... van phishing of andere manieren van, uh, van dit soort criminaliteit? Ja, het is natuurlijk zo dat op het moment dat er fraude geconstateerd wordt... Hè, wordt er een melding gedaan bij de bank en die zal het altijd onderzoeken. En de regel is, als de klant inderdaad niet heel erg onzorgvuldig geweest is... en niet verwijtbaar en nalatig, dan wordt er tot vergoeding overgegaan. Maar dus echt het beleid van de bank na het onderzoek dat het bank zelf doet. Hm. We hadden een paar jaar geleden nog een ander groot probleem... Uh, met betaalpassen die, die gekopieerd werden. Um, op, op dat front heeft u goed nieuws, hè? Ja, gelukkig. Dat is uh, een behoorlijke daling het eerste half jaar. 24% minder. En dat is, we zijn dus nu uitgekomen, op 18 miljoen euro. Um, en de verwachting is wel dat deze lijn, die dalende lijn, zich verder zal uh, voortzetten dit jaar. En waardoor komt dat? Nou, we hebben eigenlijk niet nieuwe passen waar die EMV-chip op zit. En, en ja, dat ja. is toch wel heel erg succesvol. En je ziet dus ook wel echt dat er niet meer geskimd wordt in de omgevingen van winkels en horeca. Dus daar kan gewoon niet meer geskimd worden. En dat leidt er dus inderdaad toe dat, uh, dat er een behoorlijke afname is. Yvonne Willems, teamleider fraudebeheersing bij de banken. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Een verslaggever van RTV Noord, de regionale omroep in het noorden van het land, gaat aangifte doen tegen de ME-journalist Goos de Boer. zou vrijdag bij de rellen in Haren tegen de grond zijn gewerkt door een ME'er. Verslaggever zegt dat hij niet tussen de relschoppen stond en ook dat hij de politie niet hinderde. Stond op een uh plek buiten de linie, zou ik maar zeggen, uh, vrij geïsoleerd, keurig met een uh, pershesje aan. En uh, Ik was live aan het vertellen en uh, voordat ik het in de gaten had, uh, kreeg ik een uh, aardige tik en lag ik op de grond. De journalist wil met zijn aangifte duidelijk maken dat mensen die hun werk doen ongemoeid moeten worden gelaten, zelfs in hectische omstandigheden. In India, in een dierentuin, hebben stropers een tijger gedood. Daders sloegen toe toen de bewakers van de dierentuin net aan het eten waren. Die eh, daders die hadden de tijger al in stukken gehakt. Maar ze gingen er vandoor toen de bewakers terugkwamen. Vermoedelijk wilden de stropers de tijger verkopen. In Oost-Azië en in China wordt veel geld betaald... voor medicijnen die gemaakt worden van tijgerbotten en andere lichaamsdelen. Volgens officiële cijfers leven er nog zo'n 1700 tijgers in het wild in India. 100 jaar geleden waren dat er nog 100.000. Vanavond strijdt Ajax met Utrecht om een plaats bij de laatste 32 in het knvb bekertoernooi Een duel waar de supporters van Utrecht hartstochtelijk naartoe leven. De rivaliteit voelen de fans het sterkst met Ajax, merkt oudspeler Jean-Paul de Jong. Het is een gezonde rivaliteit. Dat heeft denk ik ook te maken met dat wij natuurlijk toch ten opzichte van Ajax de underdogs zijn. Uh, terwijl we dat de afgelopen uh, jaren eigenlijk niet meer zijn. Want uh, we hebben ook bewezen dat we zowel uit als thuis van ijs konden winnen. En dat is ook in het verleden altijd we wel zo gebleken. Maar het is gewoon uh, het hele gebeuren eromheen. Het is, uh, men leeft daarna uit. En voor, voor menig een is dit, als deze wedstrijd gewonnen is, dan, uh, dan is het seizoen geslaagd. Ik moet je zeggen dat ik als, uh, als speler, maar ook als, uh, denk als, uh, als werknemer van de club daar iets anders naar kijk. Er zijn natuurlijk uh, meerdere wedstrijden. Uh, die, die voor Utrecht heel erg belangrijk zijn. En daarvan is één, uh, is vandaag tegen Ajax voor, voor de beker. Utrecht-supporters verwachten veel strijd van de spelers. Trainer Jan Wouters wil nog wat anders zien. Je kan alleen 90 minuten strijd leveren... als je zelf, zelf ook uh, fases in wedstrijden voetbalt. Want alleen strijd, dat hou je geen 90 minuten vol. Dus je moet zelf ook uh, via een goed positiespel verzorgd voetbal tot aanvallen komen. Als het niet lukt, hou je de strijd ook geen 90 minuten voor. Utrecht, Ajax. Begint vanavond om kwart voor negen. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De Kamer reageert verdeeld op uitspraken van staatssecretaris Fred Teven. Steeds meer schade door fraude bij internetbankieren. En zware explosies en beschietingen in Damascus. Dat was het. Het is 13 minuten over 1. Zometeen Bert Kranenbarg weer en het vervolg van lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Bert Kranenburg. Goedemiddag van harte, welkom opnieuw bij Lunch. Jubelende berichten uit de hoofdstad, want het gaat erg goed met het aan het werk krijgen van mensen die in de bijstand zitten. Verantwoordelijk wethouder André van Es is de gast er Anne van der Veen loopt deze week mee in de Tweede Kamer. En daar is iemand die de Kamerleden streng toespreekt... als ze te veel naar hun smartphone lopen te turen. U bent te veel in beeld met, uh, met uh, sms'en of met de iPad. En dan is men zich ook wel bewust dat dat voor de beeldvormingen van de Kamer... niet zo netjes of goed is. Even kijken, waar is mijn telefoon? Oh, nee. <laughs> Na half twee stand.nl. De uitspraken van staatssecretaris Fred Teven... over de inbreker die zijn daad met de dood moest bekopen. Volgens hem is dit het risico van het vak. Maar, roept de bewindspersoon daarmee tot agressie op. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling is: de uitspraken van Teven over het inbrekersrisico gaan te ver. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070, /70, dus 7070 /70 kost 50 cent. Toch even die telefoon nodig. U kunt ook gratis bellen op nummer 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl en voor de twitteraars is er hekje standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het aantal beschikbare stageplekken in Nederland neemt langzaam af, dit jaar met 4 procent. Het aantal leerbanen is zelfs gedaald met 8 procent. Maar zou je in crisistijd juist niet verwachten dat bedrijven makkelijk goedkope stagiaires inhuren? Aan de telefoon Ben Reigersberg, directeur van Samenwerking, Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, Eerst maar eens even de feiten op een rijtje krijgen. Hoe zit dat met dat tekort en, en hoe weet u dat? Uh, wij, wij kunnen bij ons op stagemarkt, dat is een site, kunnen we precies zien hoeveel uh, bedrijven op dit moment, hoeveel leerlingen, studenten van het mbo opleiden. En uh, we hebben dat vergeleken met uh, een jaar geleden. En dan zien we de dalende trend zoals u zojuist in uw inleiding aangeeft. Ja, dat was in percentages, in absolute aantallen. Heeft u dat ook? Ja, dat hebben we ook. Het gaat om zo'n 12.000 jongelui die een leerbaan hebben. Die hebben dus een arbeidsovereenkomst en die worden opgeleid. Het gaat om zo'n 15.000 stageplaatsen voor mensen die overdag naar school gaan. Vier dagen in de week. En één dag in de week doorgaans stage lopen. Ja, en, en, en, en die zijn dus niet te vinden, die plekken? Nou, dat is iets anders. Want wij hebben natuurlijk heel veel bedrijven in Nederland. De helft van alle werkgevers is erkend leerbedrijf. Er zijn er zo'n 220.000. Die zijn niet allemaal actief natuurlijk, want soms blijft een leerling hangen. Maar er is ook nog altijd wel verborgen capaciteit en die zoeken wij zeker in deze tijd op waar het mogelijk is natuurlijk. Want het is echt substantieel minder op dit moment. Ja, ja, en het is een trend. De economische recessie die is, die is natuurlijk tijdelijk, maar hij is wel taai. En die, da, die daling die we zojuist hebben weergegeven, die, die zal zich nog een tijdje doorzetten. Dus als we nu niet alle zeilen bijzetten, dan hebben we straks mbo's die hun opleiding niet kunnen afmaken. En dat is tri voor hen op de eerste plaats... Maar we hebben ze straks ook hard nodig, die vakmensen. Maar je zou toch juist verwachten, als het uh, economisch minder gaat... dan is het juist aantrekkelijk om goedkope stagiairs in te huren? Ja, dat zou je zeggen. Maar als een bedrijf omvalt... De, en we lezen dagelijks in de krant over faillissementen... met name in een aantal sectoren, dan houdt alles op, hè, want dan is het bedrijf gesloten. Maar wat je gewoon ziet, uh, is dat heel veel bedrijven geen orders krijgen... Minder, veel minder verkopen, substantieel minder verkopen, minder inkomsten hebben... en dus uh, personeel moet inkrimpen. En die hebben dan ook geen tijd om jonge mensen... Op op te maar als je geen orders hebt, heb je juist meer tijd om jonge mensen op te leiden. Nou, als je, als je geen orders hebt, dan heb je ook geen inkomsten. En dan zul je je moeten inkrimpen, want anders uh, ga je fietsen. En dat zie je nu, dat een aantal bedrijven die moeten, moeten echt terug En uh, er zijn ook bedrijven overigens, waar u op duidt, die zeggen nou we hebben tijdelijk iets minder, we hebben wat vet. En we investeren in jongeren. Die zijn er gelukkig ook, want we hebben in Nederland echt een opleidingscultuur in de bedrijven. Maar laat het niet even liggen omdat het slecht gaat. Zo is het ook weer niet. Want zo'n stagiair moet echt intensief begeleid worden? Nou, een stagiair heeft recht op een echte beroepsopleiding. en Dat betekent dat een bedrijf erkend wordt. Dat we er ook op toezien dat hij opgeleid wordt voor datgene wat afgesproken is. En dat kost ongeveer een halve dag voor een volwaardige begeleider per week in een bedrijf. Heeft u al bedacht hoe u het probleem zou kunnen oplossen? Ja, we hebben drie jaar, vier jaar geleden hebben we ook een economische recessie gehad. En toen hebben we een aantal maatregelen genomen die succesvol zijn geweest. En we zijn nu bezig met een voorbereiding van een offensief. En wat is dat dan voor maatregel? Nou, het zijn er velen, maar ik zal er één noemen. Graag. De werkgevers in Nederland, werkgeversorganisaties... hebben inmiddels alle leden opgeroepen om bij twijfel, zullen we maar even zeggen... toch mensen op te leiden. Hmm. Bedrijven waar het gewoon niet kan, houdt alles op. Je hebt ook gewoon bedrijven waar het goed gaat, gelukkig. Maar juist de twijfelaars worden opgeroepen uh, om toch mensen op te blijven leiden... zodat we straks uh, niemand aan de kant uh, hebben staan. Ergens... Dat is één van de vele Ja, dat is één van de maatregelen. Duidelijk, dank u wel. Uh, meneer Eigensberg, directeur van samenwerking in beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Graag gedaan. Goedemiddag. De gemeente Amsterdam boekt naar eigen zeggen grote successen... met haar nieuwe aanpak om mensen in de bijstand weer aan het werk te krijgen. Het aantal mensen met die uitkering is stabiel gebleven... en dat ondanks de economische crisis. Wethouder in Amsterdam, André van Ees, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat zou door een andere aanpak komen. Hoe, hoe is die aanpak dan anders dan in andere grote steden? Nou, die is inmiddels, uh, lijkt inmiddels heel erg op uh, wat er in andere grote steden gebeurt. We hebben daar ook intensief uh, contact over. Ze hebben het maar overgenomen. Nou ja, ze, we, ze zijn misschien iets later dan wij begonnen. Maar, uh, maar we, we, we zijn het erg eens hoe het ze zou moeten. Met veel minder geld, hè, want dat staat voorop. Ja. Hoe zit die aanpak in elkaar? Nou, die aanpak zit, is, is, is in die zin vrij simpel. Dat we hebben gezegd, duren reintegratiebedrijven eruit. En de klantmanagers van de eigen dienst, werk en inkomen erin. Hè, dus die hebben nu veel, veel intensiever contact met hun klanten. De bijstandsgerechtigden. Maar ook veel intensiever contact met de werkgever, de ondernemer. Die... Uh, mensen in dienst wil nemen, die mensen nodig heeft. Dus uh, op die manier kan die match veel beter gemaakt worden. Wij hebben gezegd, reïntegreren naar werk, dat gebeurt het beste op de werkplek zelf. Mm -hmm. Dus we maken afspraken met werkgevers over, uh, he, willen jullie iemand vanuit ons bijstandsbestand aan het werk helpen? Wat heb je daarbij nodig? Hebben mensen een extra opleiding nodig? Heb je een jobcoach nodig? Uh, begeleiding, et cetera. En op die manier he, komen, kunnen mensen dus bijvoorbeeld eerst nog met behoud van uitkering een tijdje op de werkplek uh, oefenen, leren, reïntegreren. En daarna kunnen ze dan uh, een arbeidsovereenkomst krijgen met de werkgever. Ja. Nou Dat blijkt dus succesvoller dan nogmaals die dure reïntegratietrajecten uit het verleden. Maar die, die dure uh, reïntegratiebedrijven betaalt u er toch juist voor om die mensen weer aan het werk te krijgen? Dat is ook gek dan. Ja, dat is achteraf gezien. Die doen niet gek. wat ze moeten doen. Ja, nou ja, die, he, Ik denk dat er in het verleden uh, een paar uh, verkeerde inschattingen zijn gemaakt. Ik denk dat men veel te gemakkelijk uitging van uh, we, mensen in de bijstand. Die kunnen eigenlijk heel weinig. Die, uh, die kunnen eigenlijk, eigenlijk niet aan het werken. Daar hebben we toch echt wel heel lang voor nodig om ze zover te krijgen. Uh, en uh, er is uh, gewerkt met, we sturen je naar een reintegratietraject. Terwijl dat reintegratiebedrijf was er natuurlijk niet verantwoordelijk voor... Dat iemand Ook echt aan het werk ging. Mm, dus ja. dat was eigenlijk een, een dure, maar niet zo nuttige tussenschakel. Tegelijkertijd stromen er ook veel mensen aan de onderkant in met een bijstandsuitkering. Ja. Hoe verhoudt ja. zich dat ja. tot de uitstroom? Nou ja, de, ik ben al lang blij dat we in Amsterdam dat evenwicht kunnen bewaren. He, dus dat we een heel klein beetje dalen uh, als het gaat over de totale aantallen bijstandsgerechtigden. In Amsterdam hebben we in, in Nederland echt he, van de gemeente het meeste mensen in de bijstand, zo'n 37.000. Ik, ik, ik prijs me gelukkig dat de Amsterdamse economie het relatief goed doet... ten opzichte van andere uh, economische regio's in het land. Dus ja. dat helpt natuurlijk ook om mensen aan het werk te krijgen. Zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld collega uh, grote stad Rotterdam. Um, he, en, en, en ik hoop dat we dit vol kunnen houden op deze positieve manier. U had het net over uh, bedrijven die, uh, die wel of geen stagiaires in dienst willen ja, nemen. Ja. Het appel wat ik op bedrijven doe is... Kijk nou alsjeblieft... Iets, blieft, iets verder weg dan in dit moeilijke halfjaar of jaar... straks heb je die mensen hartstikke hard nodig. Want de beroepsbevolking krimpt. Ja. Dus je hebt al die mensen die nu in de bijstand zitten... of jonge mensen die nog nooit gewerkt hebben... of die nu nog op school zitten, heel hard nodig. Ja. U bent druk met die reintegratie, maar uh, u voorkomt ook... dat die instroom te groot wordt ja, he, in de zeker, bijstand. Met huisbezoeken, zeker. met digitale recherche. Is dat strenger dan ooit tevoren? Ik denk het wel. Ja, we hebben gezegd, uh, de instroom, uh, nou laat ik het zo zeggen. Mijn grote angst is dat wij in de bijstand een, opnieuw een situatie krijgen die in de tachtiger jaren ontstaan is. Een hele grote groep jonge mensen die instroomt in de bijstand en die daar van de langste levensdagen niet meer uitkomt. Dat wil ik niet. Dus ik wil dat jonge mensen niet in de bijstand komen, maar aan het werk komen of aan het stage of weer naar school gaan. En ik wil dat de mensen die nog maar kort of langer in de bijstand zitten, die daar Uitgaan. Maar dat betekent dat we aan de poort ook streng zijn. Ja. Dus we vragen Hoe bijvoorbeeld. Hoe ver gaat u daarmee? Nou ja, bijvoorbeeld als een jongere bij ons komt en die zegt van nou ja, ik heb mijn opleiding af en ik heb geen, uh, ik heb geen werk. Dus ik wil bijstand, dan zeggen we nou, ga nou eerst eens. Uh, hier heb je vijf vacatures bij wijze van spreken. Of twee of drie. Of, maar ga nou eerst eens kijken of je hiermee een baan kan uh, vinden. Wat blijkt, meer dan de helft van de jongeren komt niet terug. Komt alsnog op die manier aan het werk. En dan gaat u bellen. Wat oh, komt niet, kom, kom niet terug. Heeft nee, dus nee, wel nee. een baan. nee ik, wou een zeggen, baan ik dacht, kom, krijgen die vacatures en komen helemaal niet terug. Nee, nee, nee, nee, ja. nee die, ja. hebben, die okay. hebben dus op die manier een baan. Ja. We ja. kijken veel strenger naar mogelijk fraude of hè, oneigenlijk gebruik. Um, he, dus we, we, gaan, we, we, we kijken, als we denken, nou, de, nou, we weten het niet helemaal... dan ja. wordt er huisbezoek afgelegd, wordt er gekeken, wordt er doorgevraagd. Tandenborstels geteld um, Ja, dat beeld he, is bij iedereen in het hoofd. Dus dat is inderdaad niet onterecht. Want nee. als er een ander inkomen in een gezin of een, of een huishouden is... Ja, dan heb je geen recht op bijstand. Daar zijn we streng in. En, uh, en ik vind dat ook goed, want het, ja, het zijn toch uh, gemeenschapsmiddelen waar ja. we mee omgaan. Nou zijn de cijfers over de afgelopen twee jaar dus goed, maar toen heeft hij zich voornamelijk gericht op mensen die het meeste kans hadden om weer uh, werk te vinden. Hoe gaat dat de komende twee jaar? Want mensen met minder perspectief ja. komen nou aan de beurt natuurlijk. Die komen nu aan de beurt. Nou ja, wat wij dus gezien hebben, is dat met deze nieuwe aanpakken, dat een van de allerbelangrijkste dingen die er moet gebeuren, is dat mensen in de bijstand zelf, maar ook onze medewerkers van de dienst, werk en inkomen, op een andere manier aankijken tegen, de mensen, tegen mensen in de bijstand. Ik, ik vind dat in principe iedereen kan werken. He, en dat betekent dus ook mensen die lang in de bijstand zitten. Mensen zijn vaak erg gemotiveerd, willen heel graag en met een beetje steun in de rug kan dat heel goed. Laat ik u één voorbeeld geven. Ik heb gezien dat ongeveer 20% van de mensen in de bijstand alleenstaande ouders met kinderen is, overgrote deel vrouwen. Uh, en dan wordt er gezegd, ja mensen met kleine kinderen kunnen niet aan het werk. Ik vind dat persoonlijk onzin, ook al uit mijn eigen ervaring, mm -hmm. dat kan heel goed. Alleen, daar heb je dan iets anders voor nodig. Bijvoorbeeld, dat je begint met part-time werken. Nee? Niet iedere dag fulltime werken, maar aangepast aan de schooltijden van je kinderen. Iedereen komt uh, aan de beurt, begrijp ik. Iedereen komt aan de beurt. André van Ees, wethouder in Amsterdam. Dank voor uw toelichting. Graag gedaan. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De Anne van der Veen is op werkbezoek in de Tweede Kamer deze week. Daar was het gisteren de eerste echte werkdag voor de 51 nieuwe Kamerleden. Op het programma stond het vragenuurtje en het debat over de nieuwe voorzitter. Voor het SGP-Kamerlid Roelof Bischop was ook alles nieuw. Hij moet vooral leren dat alles om tijd draait. En kort. <lacht> nou, de microfoon is net aan en dan hoor ik al en kort. Wie staat er naast u? Ja, dat is Menno de Bruyne. Die zit me voortdurend op mijn nek en die roept maar van Roelof, het kan korter. <lacht> Hou het kort. En kort, zegt hij dan. Ja, nee, maar dat is, hij heeft wel gelijk, want je merkt het al. Ik heb de neiging om wat langer te praten. Maar dat is beter uh, dat Menno dan af en toe zegt van... Uh, hou het maar kort, stop maar. Want dat is moeilijk? Ja, nou ja, kijk, ik kom uit onderwijs. En dan ben je gewend om, uh, als docent, leg je in principe... elke kwestie leg je twee keer uit. Eén keer over links, één keer over rechts, zeg maar, of zodat alle leerlingen kans krijgen om het goed in zich op te nemen. En ik merk dat ik die gewoonte ook in de politiek eigenlijk steeds gebruikt heb. Maar daardoor heb je meer spreektijd nodig. Dus het is voor mij nog wel een, een, een kunst om binnen de spreektijd te blijven. Ja. Dus dat is eigenlijk les 1 die u krijgt als ja. Tweede Kamerlid? Ja, overigens moet ik dan altijd denken aan, het, aan de anekdote over Johan van Ollebarneveld. Ik weet niet of u die kent, maar... Die houdt u te goed. Ondertussen is Arnold treuren... Hoofd van de Kamerbodes, hard aan het werk om de Tweede Kamer vergader klaar te krijgen. Bodes doen er alles aan om zo onopgemerkt mogelijk briefjes door de Kamer te brengen. Maar echt onopvallend zijn ze nou ook weer niet. Ik hoor wel eens van mensen die, het, die ons de pingwins van de, van, van de zaal noemen. Maar dat is toch een beetje te oneerbiedig. Keurig netjes in rokkostuum, altijd uh, netjes geknipt geschoren. Dat is het kenmerk van een goede bode. Roelof Bisschop, het nieuwe Kamerlid is net voor het eerst naar het vragenuurtje geweest. Daar ging het over de rel in haren. Maar het niveau van het debat viel hem niet mee. Toch weer enige verbazing hoe de een over de ander heen rolt... en uh, nog sterkere bewoordingen gebruikt om die rellen te veroordelen... en om, om de afkeur af te spreken, uh, uit te spreken. En dan denk ik van, ja, ik, ik weet niet, de volgende keer zorg ik dat ik wat werk bij me heb... zodat ik in ieder geval zodra ik weet wat het punt is wat gemaakt is ik gewoon even aan mijn eigen klusjes bezig kan, want de rest, dat is meer van hetzelfde. Als Roelof Bisschop voortaan wat wil gaan werken tussen de vergaderingen door, moet hij dat niet al te opzichtig doen. De Kamerboders zijn er namelijk ook voor om orde in de Kamer te houden. Als de voorzitter een seintje geeft dat iemand te weinig met het debat bezig is dan spreekt hij het Kamerlid erop aan. U bent te veel in beeld met, uh, met uh, sms'en of met de iPad... en dan is men zich ook wel bewust dat dat voor de beeldvorming van de Kamer... niet zo netjes of goed is. Dan het debat over de nieuwe voorzitter. Dat duurde bijna zes uur. Iedereen werd hoogstpersoonlijk opgeroepen om te gaan stemmen. En dat drie keer. Bischop... Die stemming die vergde ook heel veel tijd natuurlijk. Dat, uh, dat, uh, ja, dat was wel verrassend, vond ik dat ik denk van oh, nou een, uh, een paar rondes dan ben je er. Maar er zelfs naartoe lopen, ja, dat is toch wat, allemaal wat plechtiger en tijdrovender. Van der Burg. Terwijl Roelof Bisschop zich blijft verbazen, maakt de bode zich nergens druk om. Uiteindelijk, zolang de voorzitter niet de vergadering sluit. Ondersteunen wij de Kamer. Of dat nu laat of kort of lang duurt of kort duurt, dat maakt voor ons echt niet uit. Gelukkig voor Bisschop mag hij naar huis. Morgen was ik hier rond de klok van negen. En nu uh, om negen uur terug, nou ja, dat, dat zijn toch mooie werktijden, hè? Ja! De bode is nog lang niet klaar. Hij verwisselt nog snel even het naambordje op de voorzittersdeur. Ja, ik had het niet... Uh, ik had gedacht dat het wel een paar weken zou duren. Nee! En dan de nieuwe voorzitter zelf. Die voelt zich weer net een nieuw Kamerlid. Ja, omdat ik gewoon geen idee heb wat uh, op me afkomt. Uh, uh, en dat was toen ook. Je komt hier als nieuw Kamerlid binnen en dan uh, denk je bij jezelf... oké, okay, er is geen handboek. Er, is, uh, er zijn wat uh, collega's die al wat langer meelopen die je wat kunnen vertellen. En voor de rest ja, moet je je eigen weg uh, vinden. En uh, de eerste dag dat je binnenkomt, denk je dat gaat nooit lukken. En uh, na een jaar heb je, kijk ik je over je schouder en dan denk je... oh. Ik, ik, ik draai toch wel aardig mee. En ik, ik hoop dat ik dat als voorzitter over een jaar ook heb. Ja, bemoedigende woorden van de nieuwe voorzitter Anoushka van Miltenburg. En morgen hoort u hoe de media omgaan met de nieuwe Kamerleden. Zometeen stand.nl. Eerst nu om half twee, Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. In Rotterdam is levenslang geëist tegen een 27-jarige man... die wordt verdacht van vier moorden en een poging tot moord. De man zou vorig jaar mei in zijn huis in Helmond... zijn ex-vriendin hebben doodgeschoten. Vier dagen later reed hij naar Zwijndrecht... waar hij een andere ex-vriendin, haar zus en haar moeder doodde. En hij schot ook de vader van het gezin, maar die overleefde dat. De PvdA is het eens met staatssecretaris Steven dat mensen het recht hebben om lijf en goed te verdedigen en dat daarbij geweld mag worden gebruikt. Maar de PvdA wil de uitspraak dat het een inbrekersrisico is niet voor zijn rekening nemen. Steven zei vanochtend dat de inbreker die in Diesen overleed na een vechtpartij met de bewoners het risico zelf heeft opgezocht. Zometeen in stand.nl Kamerlid Lilian Helder van de PVV. De supporters van ADO Den Haag zijn volgend jaar weer welkom bij uitwedstrijden tegen Ajax in de Amsterdam Arena. Er was een verbod ingesteld na de onlusten in 2006. Ajax rekent erop dat Ajax-supporters volgend seizoen ook weer welkom zijn in Den Haag bij ADO. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Bert Kranenbach.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 Heeft Teve gelijk en aanvaardt je als je gaat inbreken nou eenmaal het risico dat je wordt doodgeslagen? Of gaan deze uitspraken te ver en roept de staatssecretaris hiermee op tot agressie? Daarover praat ik met Lilian Helder, Tweede Kamerlid voor de PVV. Goedemiddag, welkom. Dank u wel, goedemiddag. Om te beginnen wil ik u graag drie keuzes voorleggen. Daar mag u met ja of nee op antwoorden. De eerste is onder mijn bed ligt de knuppel klaar. Nee. Wat mij betreft keert Teve straks terug als minister. Nou, hij is nu staatssecretaris, dus dat zou promotie zijn. Ja, dus zou hij kunnen terugkeren als minister, wat u betreft? Ik heb liever een minister opgesteld, dus ik zeg nee. Nee? En de PvdA is rechtser dan ik dacht? Nee. Nee. Waarom niet? Omdat meneer Markoes blijkbaar op zijn schreden is teruggekeerd. Want in de Telegraaf zei hij toch een iets andere tekst dan later naar bij de collega's van de NOS. Hij neemt afstand van uh, het woord beroepsrisico, inbrekersrisico. Ja, maar goed, hij nam uh, daarmee een beetje afstand van zijn eigen woorden. Dus dat, uh, als het al een rechtsgeluid zou zijn, dan uh, toont hij weinig ruggengraat. U kunt thuis met ons meepraten in Stand.nl. De stelling luidt de uitspraken van Teven over het inbrekersrisico gaan te ver. Bent u het daarmee eens of oneens? De sms staat naar 7070, 70, dus 7070, 70, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op telefoonnummer 0800-1101. Stemmen kan via de website www.stand.nl. En uh, voor de twitteraars is er uh, hashtag Standpunt. Zet dat in het bericht, dan kunnen wij het hier lezen. Ja, uh, mevrouw Helder, de uitspraken van Teven over het inbrekersrisico gaan te ver. Bent u het daarmee eens of oneens? Ik ben het daarmee oneens. Ik vind uh, zijn uitspraken, daar ben ik het uh, mee eens. Waarom? Omdat het inderdaad een risico is. Kijk, laten we wel wezen, kern van de zaak is, is dat het niemand is toegestaan... om zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar zijn of haar woning of bedrijf binnen te treden. Daar ja. gaat het hier om. Ja, dus als inbreker moet je accepteren dat je naar buiten kunt worden geslagen? Ja. Nou belden wij vanmorgen met advocaat Charling van der Goot. Hij noemt dit buiten proportie. Je kunt volgens hem niet zomaar iemand doodmaken die bij je inbreekt. Nee, maar kijk, dat is natuurlijk wel heel zwart-wit. Dat heeft de staatssecretaris ook niet gezegd. Hij heeft niet gezegd, sla maar uh, half dood uh, je hut uit. En dat vind ik ook, daarom vind ik al die commotie eromheen. Er wordt net gedaan alsof door de oproep van de staatssecretaris... die helemaal geen oproep tot geweld is... dat mensen in één keer dat zien als een vrijbrief... om als een stelletje wilde tekeer te gaan kern van de zaak is, dat zei ik net ook al, niemand mag zich eigenmachtig toegang verschaffen tot de woning van een ander. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat je de bewoner nog thuis aantreft en dat die, diegene eruit werkt met een duw of uh, met dreigen met een wapen. Kijk, laten we wel wezen... het toegepaste geweld, als dat al nodig is, dan moet dat natuurlijk altijd proportioneel zijn. Ja. Maar het staat nu ook gewoon in de wet dat noodzakelijke verdediging is een eigenaar van een woning of een bedrijf gewoon toegestaan. En was het geweld in dit geval proportioneel? Dat moeten we afwachten, want uh, voor zover ik begreep heb, is het laatste nieuws dat uh, er sectie wordt verricht op het lichaam uh, van de inbreker. We weten niet wat er gebeurd is, dus ik ga natuurlijk ook niet zeggen dat uh, de inbreker het verdiend heeft... of dat de bewoner uit de bocht is gevlogen. Dat is specifieke materie. Daar ga ik niet over. Waar ik wel over ga, is hoe het in de wet staat... en dat ik in zijn algemeenheid het eens ben met de staatssecretaris. Ga je als inbreker ergens naar binnen, dan loop je het risico... dat je de bewoner aantreft, die heldhaftig zoals wettelijk is toegestaan, zijn eigen goed en zijn eigen lijf verdedigt. Ja. Kun je daarbij als slachtoffer te ver gaan, vindt u? Of gaat het recht van een slachtoffer altijd boven dat van de dader? Nee, je kunt wel degelijk te ver gaan. Kijk, je hebt uh, in de wet, wat ik net uh, al probeerde te zeggen, het zogenoemde noodweer. En ga je iets te hard... Uh, van leer als uh, rechtmatige eigenaar, dan noem je het noodweer excess. Maar als je daar buiten gaat, ja, dan ben je ook strafbaar. Het is geen oproep tot eigen richting. Nee, u, u gaat verder dan de staatssecretaris... vindt dat slachtoffers uh, geen verdachten zouden mogen worden. Hè? Klopt. Maar moeten slachtoffers niet toch ook verantwoording afleggen... als ze geweld gebruiken? Als achteraf zou blijken dat het disproportioneel geweld is, wel. Kijk, om dan toch even dat voorbeeld in Diece aan te halen. Als uit de sectie zou blijken dat de inbreker is overleden... als gevolg van disproportioneel geweld dan komt het anders te liggen. Maar daar zit nou net het verschil tussen de PVV en de staatssecretaris. Bij de staatssecretaris is het nog altijd mogelijk... dat de bewoner vanaf het moment van ontdekking van het strafbare feit... als verdachte mee kan naar het politiebureau. De PVV zegt, diegene is als slachtoffer... moet die thuis eventueel gehoord worden. Maar niet als verdachte, maar als getuige van wat is er nu gebeurd. Mm -hmm. En als achteraf blijkt, als de... Dader. Dus als de inbreker zegt: ja wacht eens even, ik belde aan en ik liep gewoon naar binnen, maar ik kreeg meteen een honkbalknuppel in mijn nek, dan is dat voor de politie aanleiding om naar de bewoner terug te gaan te zeggen, u mocht uzelf wel verdedigen, maar u hoeft hem nou niet meteen met een knuppel uw huis uit te werken. Nee, maar wat vindt u daarvan? Mag je als bewoner van zo'n huis met een honkbalknuppel achter de deur staan wachten en daarmee slaan op het moment dat iemand je huis binnendringt? Nou, dat is heel moeilijk te zeggen, want dat is heel erg afhankelijk van de omstandigheden. Want uh, we weten allemaal wat er in Haren is gebeurd. En we weten ook dat daar mensen zich zodanig bedreigd voelden... door het feit dat er een hele groep mensen dreigde te gaan komen en ook daadwerkelijk kwam. Dat mensen zich in alle angst met een brandblusser en een honkbalknuppel achter de deur verschuilden. Ja. Als er dan naar binnen wordt gerend, dan zou ik denken van... nou, dan lijkt het me inderdaad wel gerechtvaardig om je zo achter je voordeur te verschansen. Maar ik ga echt niet uh, iedere dag uh, achter mijn voordeur... met een maar, honkbalknuppel zitten wachten. Maar als, je Kijk, in dat is geval, als je in zo'n geval met een honkbalknuppel zit te wachten... en het dringt daadwerkelijk je moet je huis binnen... mag je daar dan uh, zo hard mee meppen dat iemand komt te overlijden? Nou, laten we eerst maar eens proberen met behulp van dreiging of diegene weggaat. En als diegene dat niet doet, dan zul je ook moeten opschakelen. Noodzakelijkerwijs, maar het is inderdaad niet zo. Dat als iemand aanbelt en uh, nog iets dreigender aanbelt. Nee, het was dreigender. Je zat te wachten achter je, achter je rolluiken. Je was in haren. Uh, je was daar heel erg bang voor. Ja, dat is mag toch wel je, iets anders. Mag je uiteindelijk zo'n klap uitdelen met die honkbalknuppel dat iemand komt overlijden? Het zit in het uiteindelijk. Dat, zullen we, dat weet je niet. Dat is zo... Situatie gevoelig. Het geweld mag in ieder geval niet disproportioneel zijn. geen dus betekent: het moet altijd in verhouding zijn tot hetgeen er daadwerkelijk gebeurde. ofwel de actie van de inbreker. Maar als je je dusdanig bedreigd voelt. dan mag je zo'n klap uitdelen dat iemand komt overlijden. Afhankelijk van de omstandigheden kan dat. Nou, bent u jurist? Is het niet een van de kernbeginselen van onze rechtsstaat. dat je het recht niet in eigen hand mag nemen? Ja, maar kijk, daar gaat het ook fout. En dat deed collega Marcouch ook. Hij noemde dat uh, eigenrichting. Eigenrichting is wel iets anders. Eigenrichting betekent dat je zonder rechtsgrond het recht in eigen hand neemt. En het recht zet ik dan tussen aanhalingstekens. En dat is heel iets anders dan iemand die zich gedwongen in een noodweersituatie verdedigt. Want die heeft die grond namelijk wel, want dat is het noodweer. De SP zegt als inbrekers weten dat ze met geweld worden ontvangen... dan nemen ze zelf meer wapens mee... en dan is het risico dat het uit de hand loopt heel groot. Ja, dat is buigen de verkeerde kant op. Hoe bedoelt u? De SP doet nou net alsof uh, de inbrekers er al van uitgaan... dat ze met zwaarder geschut op pad moeten. Inbrekers horen helemaal niet in te breken. Kern van de zaak is, u bent eigenaar van een woning... en u mag uw eigen woning mag u verdedigen. Dat is toch totale verkeerde redenering van de SP... en overigens ook van GroenLinks? Maar we komen in een soort geweldspiraal terecht, is wat zij zeggen. Is ook wat de landelijke overvalcoördinator van de politie zegt. Eh, onlangs verklaarde hij dat je moet vluchten als er bij je thuis wordt ingebroken. Want bijna de helft van de mensen die zich verzetten raakt gewond. Ja, we kunnen zo koffie aan gaan bieden. Nogmaals, dat is totaal de verkeerde reactie. Punt is, niemand mag zich eigenmachtig toegang verschaffen... tot het goed van een ander. Daar gaat het om. We gaan het toch niet omdraaien. We gaan zeggen, van: ja, maar er wordt toch nu eenmaal ingebroken. Ga maar vast je hut uit. Dat is ook volslagen belachelijk. Helder, even wat anders. De staatssecretaris heeft zich hier nu over uitgelaten. Over een, een lopende zaak. Er moet een hoop onderzoek gedaan worden. Misschien komt er nog wel een rechter aan te pas. Is dat niet te vroeg? Nee, kijk, want dat is ook weer uh, eigenlijk uh, geen ruggengraat tonen van veel politici. Het is geen... Uh, gewoon terecht. Het is geen geschreven regel dat uh, een bewindspersoon zich niet over een bepaalde zaak mag uitlaten. Het is een goed gebruik om dat niet te doen. Maar ik heb daar twee kanttekeningen bij, want dat heet het zogenaamde subjudiesbeginsel... Het mag gewoon. We hebben hier geen absolute machtenscheiding. Machten houden elkaar in evenwicht. En ten tweede, daar blijkt uit dat mensen geen vertrouwen in de rechters hebben... alsof rechters zich laten beïnvloeden door een opmerking van de staatssecretaris. Nou, advocaat Van de Goot die we vanmorgen spraken... die zegt dat deze uitspraak het onderzoek van het OM wil degelijk kunnen belemmeren. Dat ben ik niet met hem eens. Nee? Nee. Maar er wordt toch rekening gehouden met alles wat er rondom zo'n zaak gebeurt? Ja, maar natuurlijk wordt er met alles rekening gehouden. Maar betekent dat ook dat een opmerking van de staatssecretaris... een doorslaggevend effect heeft op deskundigen bij justitie, bij politie... en uiteindelijk de rechterlijke macht? Dat lijkt mij niet. Bovendien is het even demissionair staatssecretaris. Dus moet hij niet, zoals de SP zegt, een beetje indammen? Nee, zeker niet. Want de staatssecretaris is als demissionair staatssecretaris... degene die op de winkel past, zoals dat in mooi Nederlands heet. Ja. En dit was iets wat bij de presentatie van het prachtige gedoogakkoord al is gezegd. Nou zou je kunnen zeggen, als je zo snel als staatssecretaris... een oordeel over dingen kunt vellen... dan ja, kunnen we onderzoek voortaan wel helemaal achterwege laten. Nee, dat ben ik, uh, niet, uh, met die stelling ben ik het zeker niet eens... om redenen die ik net ook al noemde. Maar dat bezuinigt mooi op het Openbaar Ministerie. Nou, dat zie, dat, uh, dat zie ik echt niet. Nee hoor. Nee. Um, een luisteraar schrijft in ons forum op stand.nl. Je kunt er zeker van zijn dat er typjes zijn die onmiddellijk een inbreker de hersens inslaan als ze weten dat ze niet bestraft worden. Ze kunnen altijd beweren dat die inbreker gewelddadig was geweest. U bent daar niet bang voor? Nee. Nee, mensen veranderen niet in één keer in een club wilde als blijkt dat het uh, volgens de wet allemaal zou mogen. Dagen later dat ik dat niet gezegd heb. Hè. Kijk, het moet altijd proportioneel zijn. Maar om een extreem voorbeeld te noemen, ik zou iemand waar ik een hekel aan heb... in mijn huis kunnen uitnodigen, en vervolgens de hersens kunnen inslaan... en dan tegen de politie kunnen zeggen, ja, ik heb een betrapt op inbreken. Ja, u gaat wel uit van het slechte van de mensen. hè? Nou, uh, dat zegt u. Nee, is, dat zegt u mij in de mond. Is, is, dat, is dat niet een ontsnappingsmogelijkheid om, uh, uh, ja, om, om, om de rechtspraak op, uh, op een verkeerd been te zetten? Nee, nee, dat, dat zie ik echt niet gebeuren. Nee, nee. Uh, iemand anders schrijft, geweldig van teven, hij heeft gelijk. Als je bij iemand binnendringt uh, en deze persoon een levenslang trauma geeft... dan neem je zelf het risico dat deze personen zich verdedigen... en hun eigendommen verdedigen. Uh, maar krijgt een slachtoffer geen trauma als hij een inbreker doodslaat, denkt u? Ja, natuurlijk. Maar kijk, dan, dat, dat is van als-als... Kijk, dat, dat zul je nooit weten. Dus wat een feit is, is dat als er wordt ingebroken bij je thuis... en ik spreek ook uit eigen ervaring, inmiddels is het al 25 jaar geleden... maar dat levert wel degelijk een trauma op, ja. Als er bij je wordt ingebroken, want je acht je veilig... je waant je veilig in je eigen woning. Wat heeft u op dat moment gedaan? Nou, kon weinig doen. Ik bedoel, De inbrekers waren al vertrokken. Maar de hele woning, alles lag letterlijk overhoop. Er was ook platgezegd naast het toilet gepoept. Dat scheen ook de lol te zijn. En de bel waarmee ze zich de toegang tot de woning hadden verschaft lag nog op de keukenmat. Ja. Teven zelf zegt dat hij niet oproept tot geweld maar tot een weerbare samenleving. Ja, eens. Daar heeft hij gelijk in. Ja. Zullen wij eens even naar onze bellers gaan? Doet hij dat? 0800, 1101 om te reageren op de stelling De uitspraken van Teven over het inbrekersrisico gaan te ver. Hallo. Hallo, goedemiddag, stand.nl. Ja, we spree stand ja, spreekt mevrouw Karsen. Ik wil u even vertellen dat volgende week, vorige, uh, de volgende week is precies een jaar geleden dat het bij mij is ingebroken. Snachts. Ja. Om half twee. Ik ben 79. En mijn man slaapt een kamer verder. Maar hij, die inbreken, ja ik sliep gewoon, die deed de deur open, deed het licht aan. En had een, een, een grote lantaarn, een zaklantaarn bij hem, scheen in mijn gezicht, kwam ja. aan toe. En gaf me direct drie, vier grote stompen in mijn gezicht. Dat kon dan bijna niks meer. Nee. Toen heeft hij mijn bed uitgetrokken, over de hele gang gesleept... Heeft mijn voet gebroken. En nog meer van die zin, mijn kaak gebroken. Afschuwelijk, ja, vreselijk om mee te maken. Wat, wat zegt u over die stelling? De uitspraken van Teve over het inbrekersrisico gaan te ver? Ja, die is te ver. Ja, vind ik ook. Vind ik al lang. Ik denk, ben al lang niet de enige ook, natuurlijk. Nee, maar gaat, gaat even te ver met die uitspraken? Dat nee, zegt, het risico nee, van het vak gaat voor je nee. niet te ver. Nee. Ik bedoel, als er mensen iets. Je uh, moet je kunnen verdedigen als ik iets onder mijn kussen had gelegd. Duidelijk, ja. Dan Dank, had ik hem wel iets gedaan. Dank dan u wel dan voor het reageren. Standpunt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Kees. Ik ben het niet eens met de stelling. Waarom niet? Nou, omdat ik vind als iemand onuitgenodigd in mijn huis komt. Als ik, als ik vanavond wakker word en er staat iemand dan met de vetensjorden. dan bied ik hem geen koffie aan, dan verzoek ik hem niet om te wachten tot ik de politie gebeld heb. Als de politie überhaupt wel komt. Want in dit land moet je afspraken maken maar aan je om aangifte te doen. dan kom je drie weken later. Ik hoor die mevrouw ook zeggen: van in je eigen huis. er zijn ook mensen met huurhuizen. Ja. Dus daar mag wel ingebroken worden. Ik vind als iemand. Nee, mij, het met huis met, waar je met, woont. Met, nee, met dit wollige taalgebruik. Hallo? Ja, nee, eens of voor eens met de stelling. Ik ben het oneens, maar dit wollige taal gebruikt, dan krijg je discussie, er moet gewoon een wet komen. Als iemand in je huis is, als slime er geen probleem, hij heeft tijd je huis te blijven. Dat is voor die inbreker duidelijk, voor jou duidelijk, maar nu kan je alsnog opgepakt worden. 0800 1101 standpunt NL, goedemiddag, zeg het maar. Ja, goedemiddag spreekt me van Ja, ik ben het ook oneens, maar er speelt nog een ander feit mee. En dat is, kijk, als ik inbreek en ik word morgen gepakt... dan ga ik mee naar het bureau, dan drink ik een kop koffie... of ik word misschien één dagje opgesloten op bureau. Daarna moet ik naar huis gestuurd. Over een jaar kan ik voorkomen. En dan krijg ik drie weken voorwaardelijk of een taakstrafje van 20 uur. En zo gaat dat door. Ik kan wel dertig keer inbreken. Ik kan wel vijftig keer inbreken. Langer dan een jaar zal ik er niet om zitten. Terwijl er in het wetboek staat dat er een maximumstraf op inbreken staat... tussen de zes en twaalf jaar. Dus de uitspraken van TV zijn terecht, zegt u? Ja meneer, ik kan wel duizend keer inbreken. Dan, dan, dan, dan krijg ik nog geen twee jaar gevangenisstraf. Dus voilà. En er zijn nog 15.000 veroordeelden die gewoon rondlopen over de straat. Die, die, ja. die, die gewoon... En die breken en... gewoon door in. Dus wij zijn overgeleverd. Wij zijn, wij zijn gewoon slachtoffer van, de, van, van onze rechters. Dank u wel voor het reageren. Stan.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ik spreek met Boeksmeer. Ik ben het helemaal eens met de meneer Teve. Ja. Als we mij een inbreker zou aankloppen, nou, misschien dat hij binnenkomt. Maar eruit komt hij nooit meer. Maar had even niet het onderzoek moeten afwachten? Nee, try before you die. Oké, okay, standpunt goedemiddag. Goedemiddag, spreek met Helman Albert. Zeg het maar. Hallo, ja, ik ben een voormalig politieman. Ik denk dat uh, de, de mevrouw in de studio het helemaal bij het rechte eind heeft. En zeer zeker ook uh, meneer Teven. En ik denk dat ook wel gevoelig vertolkt worden, en dat hoor ik nu ook wel in de uitzending, van de meeste mensen... Je moet gewoon bij een ander en van een ander spullen afblijven en wegblijven. En anders loopt je het risico om in elkaar gepuist te worden. Maar nu, die, ui maar nu die uitspraak van de staatssecretaris, hè, die zegt dit is uh, risico van het vak. Die uitspraak gaat te ver, is de stelling. Eens of oneens. Nee, dat, dat gaat helemaal niet te ver. Nee? Oké. Okay. Absoluut niet. Hartelijk dank. Stand.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar. De Westermann in Amsterdam. Nee, die uitspraken gaan niet te ver. Nee. Als je willens en ze ergens binnendringt... Uh, dan loop je de kans dat je uh, in elkaar geslagen wordt. Ja, maar de staatssecretaris mag dit zeggen nadat dit gebeurd is? Ja, natuurlijk. De staatssecretaris ja. heeft ook vrijheid van meningsuiting, dacht ik. Dat is waar. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Met Marjan, goedemiddag. Zeg het eens dus, Marjan. Ik vraag me af aan jullie een discussiepunt van maken. Ik zou gewoon vragen met welke stick wil je een lel? Met mijn oude dita of met die moderne van mijn kleinkind? Maar als je staatssecretaris bent, demissionair staatssecretaris in dit geval... hoef je niet te wachten wat er uit het onderzoek komt? Nee, natuurlijk niet. Het maakt niet, uit wat, het maakt niet uit wat er gebeurd is daar nee, in het huis in die Nee, helemaal in niet. Geef hem een lel en wegwezen. Duidelijk. Standpunt van heel Goedemiddag. Hallo? Ja? Het is Zeg het eens. Ik ben het er helemaal mee eens. Met de... Uh, maar waarmee? Met de uitspraak ja. van de staatssecretaris? Ja, ja hoor. Dus dan bent u het oneens met onze stelling, want die luidt de uitspraken van Teve gaan te ver. Nee, gaat helemaal niet te ver. Nee, dan bent u het inderdaad oneens oh, met de sorry. stelling. Ja. ja. Hebben okay. we de administratie goed afgehandeld. Hartelijk dank. En dat telt de stem mee. Stand.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo. Goeiedag, met meneer Lottetjot, wat Rotterdam. Gaan de uitspraken van Teve over het inbrekersrisico te ver? Dat Meneer Tevens heeft via Blunder begaan. Hij staat bekend om zijn gekke uitlatingen. De... Alleen gaat hij vergeten nog zeggen dat hij persoonlijk een boerderij gaat bewapenen. Maar wacht even, hij had dit niet mogen zeggen, vindt u? Nee, natuurlijk niet, meneer. Waarom is niet? Een, uh, ja, ik denk dat in een uh, recht, rechtsdemocratische staat mag ze niet tolereren, zulke uitlatingen van, van debielen uit uh, een. Nou, dat zijn, dat zijn woorden die ik niet meteen zou gebruiken. Maar u bent het eens met de stelling, begrijp ik. De uitspraken gaan te ver. Goedemiddag, standpuntnl. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, gelukkig. Daar gaat iemand praten. Goedemiddag. Goedemiddag. Eens of oneens met de stelling. De uitspraken van Teven over het inbrekersrisico gaan te ver. Die gaan nog niet ver genoeg. Oh. Wat had nee, hij dan moeten zeggen? Ik, nou, moet u luisteren. Ik heb veertien jaar onder Franco gewoond... Ik zou één ding vertellen, ik wil dat gewoon even zeggen hoor. Want ik maar als, als ik daarover ga uitleiden, dan ben ik op een gegeven moment fascist. Maar doe maar niet, doe maar twee zinnen. Nee, ja, nou twee zinnen. Ik kom daar tegen mij, ik was reisleider daar voor Amerika als reiswereel. Ik kom tegen mijn mensen zeggen, u kunt 24 uur per dag vrij en blij de straat op, zonder problemen. En als er iets is, dan laat u het even weten, want ik word was al op tegenwoordig. Maar wat heeft het te maken met de uitspraken van Teven? Dat er gebeurde helemaal niet. Die uitspraak was niet nodig geweest, want niemand brak in. Want die was dus dood. Dus er dus zou eigenlijk een dictator in Nederland aan de macht moeten komen? Ja, nou, een dictatoriaal bestuur. Dan ben je overal vanaf. Dan ben je overal vanaf. Kijk maar naar Lukashenko daar okay. in Oekraïne. Is genoteerd, helder. Stand.nl, goedemiddag. Go goedemiddag, ben ja. ik aan het beurt? Jazeker. Ja, nou, en, uh, ik heb zelf dus ervaren dus dat er een, uh, een inbreker ineens in mijn huis stond. Nou, ik schrok me helemaal dood, zeg. En toen pakte u de hoonbakknuppel ook... die klaar stond achter de deur? Wat, nee, hè? Hij, hij, hij stond al in huis. Ja? Nou, en want ik want, want ik ging naar beneden en toen zag ik het licht branden. Ja. En ik ga de kamer in, en toen stond er een inbreker. En allemaal rommel gemaakt, en die was bezig aan t, uh, iets aan het zoeken, hè? Ja. Dus ik begon verschrikkelijk te schreeuwen van schrik. En die man die had zijn vlucht weg, had hij vrijgehouden. Dus hij smeerde hem. Ja. Maar als hij niet gesmeerd had en ik had iets in mijn hand, ja, dan had ik hem gemept hoor. Inbreken risico. Ja, trouwens, duidelijk. Ik heb, ik heb onder mijn bed en in mijn auto heb ik een breekijzer liggen. Want ik ben een vrouw en een man is altijd heel sterk. Dus als ik aangevallen word, dan pak ik hem. Ik uh, wens u wijsheid. Dank voor het reageren. Nou, en ik vind dat Teven enorm gelijk heeft, want het is van de wilde spinnen losgeslagen... dat de regering een, een, een dief en een, een misdadiger beschermt tegenover het slachtoffer. Nou, laten we dat de laatste woorden zijn dan. Dank u wel allemaal voor het reageren. Ga ik terug naar Lilian Helder van de Partij voor de Vrijheid, de PVV. Uh, mevrouw Helder, wat valt u op in de reacties? Nou, dat ze voornamelijk eensluidend zijn. Ja, bijna iedereen hè? zegt ja. van Teven mag dit gewoon zeggen. Ja. Hij heeft gelijk gehad dat hij dat gedaan heeft? Ja. ja. En wat zegt dat? Nou, dat uh, die weerbare samenleving, dat het daar wel, uh, wel goed uh, mee komt. En dat het aan ons als uh, wetgever uh, de taak is om te zorgen... dat die mensen wettelijk ook beschermd worden. Ja, maar wat, wat kunt u hier dan mee doen met dit gevoel... Met, met deze meningen die u gehoord heeft? Nou, uh, met volle overtuiging verder gaan met mijn initiatiefwetsvoorstel... waar ik uh, namens de PVV mee bezig ben. Wat komt daarin te staan? Daar komt, uh, daar komt het uh, in ieder geval op neer... dat uh, mensen die dus uh, op basis van noodweer of noodweer excess uh, handelen... dus niet als verdachten meegaan naar het politiebureau. Nooit? Nooit. In geen enkel geval? Nee. Moet daar wel onderzoek naar gedaan worden? Onderzoek is altijd goed. Nee, moet dat gedaan worden? Nou, wat, wat ons betreft uh, hoeft het niet, maar dat zal ongetwijfeld gebeuren. Dat gebeurt meestal als de PVV iets zegt. Dan horen we in één keer aan allerlei wetenschappers. Dus dat zie ik graag tegemoet. Nou, maar zegt u dan van wat er ook gebeurd is, dat maakt niet zoveel uit. We gaan ervan uit dat... Uh... oh zo dat onderzoek. Nee, dat onderzoek naar het, naar het initiatief. Nee, nee, kijk, nee, nee. nee, nee altijd. onderzoek naar wat er gebeurd is bij zo'n uh, zo incident. Afhankelijk van, uh, van wat er gebeurd is. Daarom heb ik uh, ook als voorbeeld uh, de situatie in Dice aangehaald. Kijk, als achteraf blijkt, bijvoorbeeld naar aanleiding van sectie... op het lichaam uh, van de overleden inbreker... dat disproportioneel geweld is gebruikt, dan wel degelijk. Ja, natuurlijk, dan geldt voor iedereen, dan, ben je, uh, dan kan je een verdachte worden. Hoe gaat u dat disproportioneel geweld vastleggen in de wet? Daar ben ik druk mee bezig, dus uh, dat is een uh, lopend proces op dit moment. Maar heeft u al woorden voor? Ja, disproportioneel is een heel mooi woord, maar natuurlijk een heel ruim begrip. Ja, en ik hoorde net een meneer, ik meen even uit Boksmeer, ook uh, spreken over wollig taalgebruik. Dus zo zal ik het zeker niet doen. Maar uh, ik heb de termen, de daadwerkelijke termen, nu uh, niet uh, paraat. Ik heb uh, morgen, om precies te zijn, uh, overleg uh, met ambtenaren die daar heel deskundig in zijn. Dus uh, het komt goed. Wat wordt dan de rol van de rechter straks hierin? Die blijft hetzelfde. Maar dat kan toch niet? Jawel hoor. Hoe dan? Nou, kijk, wat ik gezegd heb, is als iemand achteraf niet een getuige blijkt te zijn... maar toch als verdachte aangemerkt kan worden... wordt dan een zelfstandig nieuw strafrechtelijk onderzoek... waar de rechter zich uiteindelijk over zal buigen... als het openbaar ministerie besluit de bewoner toch te vervolgen. Op het moment dat er sprake is van uh, echt disproportioneel geweld... dan zou er een onderzoek kunnen komen... en dan zou iemand toch nog zelf er ook voor gestraft kunnen worden. Ja, absoluut. Er, er, er zijn en blijven wel grenzen. Ja, het is wel degelijk, kijk, het is geen vrijbrief, zeker niet. Maar uh, die grenzen liggen bij de PVV net een stukje verder dan op dit moment het geval is. Lilian Helder, Tweede Kamerlid voor de PVV. Dank voor uw toelichting in stand.nl. Mag ik nog één ding uh, zeggen? Nou, ik wilde graag afronden, want ik wil even graag de eindstand meenemen. 30% van de mensen die gestemd hebben op de stelling, de uitspraken van Teve over het inbrekersrisico gaan te ver, zijn het ermee eens. 70% is het oneens en er is bijna 1600 keer gestemd. Dat kan nog de hele middag via de website stand.nl. Snel uh, naar Jeroen. Jeroen, snel. <laughs> dit is What de sinarneem. dag zo meteen, wat ga je doen? Inderdaad, we hebben het onder andere over uh, tuchtcollege... dat er moet komen voor uh, bankiers. Kilian uh, Wawo is daar voorstander van. Maar de bankiers die worden op dit moment erg zenuwachtig. Dat en meer met Jeroen Snel en Margie Fixen straks. En dit is de dag na tweeën. Wat ons betreft, graag tot morgenmiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Dan hoor je zoveel meer. NCRV. Stemmers op de Partij van de Arbeid wilden juist de heer Rutte uit het torentje en niet erin. Ja, het is een beetje alsof uh, Rutte en Samson net verkering hebben... en alle andere kinderen op school zeggen dat ze dat vooral niet moeten doen. Er wordt steeds gezegd, ja, de mensen hebben gekozen, dus ze moeten nu samen verder. Ik vind dat eigenlijk een beetje onzin. Al die mooie woorden nu weer over chemie, ik wil het eerst wel eens zien... Politici en parlementaire journalisten over wie het echt voor het zeggen heeft in Politiek Den Haag. Morgen tussen half vier en half vijf in Villa VPRO. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 249 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 249 euro?